11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekenhorst. Zometeen in de gids.fm. Wat zegt uw haar over uw gezondheid? Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het Israëlische leger heeft een raket uit de lucht geschoten... die onderweg was naar de badplaats Eilat bij de grens met Egypte. Radicale moslims in de Sinai-woestijn zeggen dat zij de raket hebben afgevuurd. Er raakte niemand gewond en ook zijn er geen meldingen van schade.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 Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk over de uitvaart van prins Frizo. Koning Willem-Alexander kwam gisteravond met zijn gezin aan op Huis ten Bosch. De koning had, na het toch nog plotselinge overlijden van zijn broer... zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Premier Rutte komt vandaag ook vervroegd van vakantie terug. Frizo overleed gistermorgen aan de gevolgen van een hersenbeschadiging... die hij opliep bij het ski-ongeluk in februari vorig jaar. Hij heeft anderhalf jaar in coma gelegen.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 De vader is hartpatiënt en heeft medische zorg nodig. Ook de moeder en de zoon zijn ziek. Volgens het steunpunt ongedocumenteerde Breda is de kerf in een tijdelijke oplossing. Het steunpunt hoopt op reguliere opvang voor de Armeense familie. Dan het weer nog wisselend bewolkt. Eerst aan de kustenbui, later ook in het binnenland. Verder ook zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en donderdag droog en wat hogere temperaturen. Oh. Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Geef mij je haar en ik vertel je wie je bent. Het klinkt raar, maar het is waar. Internist Lisbeth van Rossum meet onze gezondheid eraan af. Stress, depressie of hoge bloeddruk, alles blijkt uit slechts één haar. In deze wetenschappelijk getinte week van de Gids.fm... komt Lisbeth van Rossum er zometeen alles over vertellen. Vroege Vogels beantwoordt de vraag waarom de ijsvogel eigenlijk ijsvogel heet. Want uiteindelijk heeft hij alleen maar last van ijs. En we gaan ook verder met onze serie Stadsgezichten. Nadat u gisteren het ING-gebouw aan de Zuidas van buiten en ook binnen leerde kennen... is het vandaag de beurt aan de Uithof in Utrecht. Niet alleen een stad in een stad voor studenten, maar ook voor architecten. En dat leidt dan soms tot gebouwen als een boot. Heel letterlijk hè? zit je hier in de geluidspouw. En hier letterlijk zie je ook uh, hoe die eigen constructie van dat staal hoe die gemaakt is. Het lijkt wel een boot, hè? Ja, het is net of je in, de, in, de, in een schip staat. Hè? Dus het is ook door scheepsbouwers uh, gemaakt en hier op het werk in elkaar uh, gelast. En dat staal wat je ziet is op sommige punten wel 2, 3, zelfs 4 centimeter dik. Wilt u digitaal meevaren? Surf naar de gids .fm. Het aantal ongelukken met pleziervaartuigen is de laatste jaren meer dan verdubbeld. En dat baart zorgen. Vooral als er ook doden te betreuren zijn. Gisteren nog kwam een echtpaar in Zeeland om het leven. toen hun jacht werd overvaren door een gastanker. En daarom stellen wij vandaag: de pleziervaart moet aan banden worden gelegd. Waar of niet waar? Niet waar zegt Wilco Volker van de Koninklijke Schuttevaart, de organisatie voor de beroepsvaart. Goedemorgen, meneer Volker. Goedemorgen. Ik had juist eigenlijk verwacht van de beroepsvaart dat zij wel zouden zeggen... ja, die pleziervaart, die moeten we een beetje indammen. Ja, dat, dat zou in de lijn der verwachting liggen, maar het is wel zo dat de vaarwegen, net als dat de, de snelwegen, gewoon openbaar zijn. Dus iedereen is welkom op de vaarweg, dus we kunnen niet zeggen van er mogen geen pleziervaartuigen meer op de vaarweg komen. Maar het wordt wel steeds drukker hè, op het water. Het wordt steeds drukker inderdaad, Ja, we krijgen steeds meer uh, pleziervaart. Uh, we vinden het leuk om met een jachtje over het water te varen, uh, maar dat brengt risico's met zich mee. Risico's en ook verantwoordelijkheden. En verantwoordelijkheden inderdaad, ja. ja. Welke verantwoordelijkheid moeten bijvoorbeeld mensen die toch in een pleziervaartuig willen varen nemen? Nou, het is op dit moment zo dat je uh, met een pleziervaart onder de, pleziervaartuig onder de 15 meter uh, geen vaarbewijs nodig hebt. En uh, ja, dat baalt ons eigenlijk toch wel zorgen. Want wat zegt zo'n vaarbewijs dan? Nou, het vaarbewijs uh, voorziet in ieder geval, het is een theoretisch vaarbewijs, een theoretische kennis. Het voorziet in ieder geval in de regels. Uh, en wij zouden het uh, fijn vinden als in ieder geval op de hoofdvaarwegen in Nederland uh, mensen het water op gaan uh, en kennis hebben van de regels. Dus ongeacht uh, de lengte van hun boot en ook hoe hard die mag, hè, want als hij niet harder gaat dan 20 km per uur heb je hem ook niet nodig, zegt u toch, je moet hem hebben? Ja. We zouden dat uh, erg fijn vinden, uh, want je, je zit gewoon tussen het beroepsgoederenvervoer. Uh, er wordt ontzettend veel goederen over water vervoerd door Nederland heen. Uh, en als je daar met een, met een kleinere sloep uh, doorheen gaat varen, ja, dan is het wel handig om in ieder geval de regels te kennen. Van waar moet ik rechts blijven en wie heeft de voorrang? Wie heeft de voorrang inderdaad? Kijk, en als dat ergens op een, uh, op een afgelegen plas is, dan is dat natuurlijk niet nodig om een vaarbewijsplicht te hebben. Maar op de hoofdvaarwegen zouden we dat toch wel fijn vinden. Nou vergeleken u het net al even met uh, de autosnelwegen... Net als bij een rijbewijs krijg je eerst theorie en daarna praktijk. Maar dat gebeurt niet bij het vaarbewijs. Dus zelfs als ik de regels ken, kan ik me toch nog helemaal een hoedje schrikken natuurlijk als ik ineens een gastanker op me afzie varen. Ja, dan kun je natuurlijk behoorlijk een hoedje schrikken, inderdaad, ja. Uh, het is inderdaad niet zo dat het vaarbewijs, het kleinvaarbewijs op dit moment zo is dat je daar praktijk voor moet doen. Uh, Vooralsnog denken wij ook niet dat dat nodig is, uh, maar er zijn wel allerlei programma's om daarvoor te waarschuwen uh, dat je je daar niet uh, van gaat schrikken. Dat doen we bijvoorbeeld met een programma Varen Doe Je Samen. Uh, en dat wordt dan echt gegeven vanuit de Koninklijke Schuttevaart? Uh, nee, dat doet uh, Rijkswaterstaat samen met Koninklijke Schuttevaart. Uh, dat is een programma wat wij samentrekken en waar wij eigenlijk uh, de pleziervaart uh, informeren over hoe zit het nou eigenlijk uh, op, die, uh, op die vaarwegen, waar moet je aan houden en uh, Laat zien dat je er bent. Maar dat is niet verplicht? Dat is niet verplicht, inderdaad, nee. Waart nee. Um, ook bijvoorbeeld het drankgebruik u aan boord u wel eens zorgen? Ja, nou ja, kijk, het is, uh, net als op de, op de weg is het natuurlijk niet normaal dat je uh, alcohol nuttigt uh, als je aan het uh, rijden bent. En dat vinden we eigenlijk ook uh, aan boord van de schepen. Dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Wordt daar wel strenger op gecontroleerd, vindt u? Ja, daar wordt op gecontroleerd, maar ja, je hoort het nog steeds wel eens dat het voorkomt. Nu uh, is het zo, ik heb ook wel eens met een, uh, een boot mogen varen op wat grotere vaarwegen. En ben ik ook wel eens een grote tanker tegengekomen. Uh, ik hield me zoveel mogelijk aan de regels, uh, omdat ik die uh, gelukkig wel enigszins ken. Maar toch had ik wel ook het idee dat zo'n uh, beroepsschipper dan denkt... ja, wacht even, ik ben lekker groot, ik tuf gewoon door, ik hou geen enkele rekening met je. Ja, dat, dat lijkt misschien wel zo, uh, maar het is zo dat die schepen... Uh, Tankvaart of andere soorten schepen, dat zijn grote schepen. Uh, die wisselen minder makkelijk van koers dan dat een pleziervaartuig doet. Uh, dus die uh, ja, houden als het ware koers en, en snelheid. En uh, ja, daar moet op geanticipeerd worden door de, uh, door de pleziervaart. Maar ja, uiteindelijk moet je dat wel samen doen, dus moet dat ook op een veilige manier gebeuren. Er zit geen rem op, hè? Voor er zit geen rem inderdaad. Nee, nee, we hebben geen handrem aan boord van onze schepen. Dus uh, ja, dat is ook eigenlijk altijd wat wij zeggen tegen pleziervaart. Uh, blijf aan de stuurbordzijde en vaar een duidelijke koers. Want wij kunnen niet in één keer uitwijken. Uh, ik heb het idee dat uh, niet iedereen dat inderdaad altijd uh, weet en daar ook bewust van is. Nee, inderdaad, inderdaad. Dat is jammer. Nee, dat is misschien de eerste regel uh, die, die men ook moet weten. Uh, we hebben geen rem, bijvoorbeeld. Maar goed, we hebben geen rem, nee. Dat hebben de pleziervaartuigen natuurlijk ook niet. Maar die zijn wat kleiner en wendbaarder natuurlijk. Um, de de beroepschippers, um, krijgen die soms gewoon nog wel een soort van bijles, omdat zij ook zien dat het op hun vaarwegen drukker wordt? Nou ja, het, het programma Varen Doe Je Samen, wat ik net al noemde, ja. uh, dat is een programma niet alleen gericht op de pleziervaart, maar ook op de beroepsvaart, maar dat ook de beroepsvaart uh, wordt geattendeerd van uh, als je nu in de sluis ligt met uh, je grote schip en je hebt pleziervaart erachter liggen, zet dan in ieder geval de motor uit en hebben ze daar geen hinder van. Dus op die manier worden er allerlei tips gegeven om in ieder geval wederzijds respect naar elkaar toe te krijgen. En tot die tijd lekker samen blijven varen, maar let op. Ja, inderdaad. Dat is dan de les bij deze. Wilco Volker van Koninklijke Schuttevaart, de organisatie voor de beroepsvaart. Hartelijk dank. Geen dank. En we zijn ook benieuwd naar uw mening. Ga nu naar onze Facebookpagina en laat hem achter. Moet de pleziervaart aan banden worden gelegd?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 Hey there, Delilah van de plain white Tees. De Stress. We hebben er allemaal wel eens last van. Maar hoeveel stress er nu precies door je heen giert en op welk moment was heel lang moeilijk te meten. Maar nu is aan één simpele hoofdhaar tot jaren terug te zien hoe gestrest je eigenlijk was en misschien ook nog wel steeds bent. Die ontdekking deed Liesbeth van Rossum, internist en endocrinoloog aan het Erasmus MC. Goedemorgen. Um, een endocrinoloog, wat doet die precies? Uh, ja, goedemorgen. Een um, endokinoloog. Ja, uh, endocrinologie is eigenlijk het vakgebied van de hormoonziekte. Dat is onderdeel van de, het vakgebied interne geneeskunde. Dat kennen mensen vaak wel. Um, endocrinologie dat, dat wil dus zeggen... Um, bij hormonen denkt iedereen vaak aan geslachtshormonen. Testosteron, oestrogenen. Uh, maar er zijn ook heel andere hormoonziekten. Veel mensen kennen bijvoorbeeld schildklieraandoeningen, suikerziekten. zijn veel voorkomende hormoonziekten. Maar er zijn ook veel zeldzamere hormoonziekten die we met name ook in de academisch ziekenhuis dan behandelen. Uh, mensen die te veel of te weinig groeihormoon hebben. Uh, veel te veel geeft dat reuzengroei. Of veel, uh, te veel of te weinig stresshormoon, cortisol. Er zijn allerlei zeldzame aandoeningen die je daarmee uh, die dat vakgebied ook beslaat. En u noemt hem al even cortisol. Want dat is eigenlijk waar wij het over gaan hebben... en waar uw onderzoek zich ook op heeft gericht. Um, je kan cortisol namelijk terugvinden in het haar. Hoe doe je dat? Ja, klopt. Eigenlijk, um, tot voor kort deden, testen we dat in bloed. Hè? Dat, dat was of, of, Zoals zoveel bloedbepalingen um, is dat een handig medium. Want je kan wel bloed prikken. Je weet op dat moment hoe staat het ervoor staat. En dan kan je de hoogte meten. Met cortisol... Uh, kan dat ook, maar dat, dat is lastig te interpreteren. En dat heeft te maken met dat cortisol uh, heeft een heel sterk dag-nacht-ritme... met ook overdag een hele, heel veel fluctuaties. Het is heel hoog in de ochtend. Uh, in de middag wordt het lager met een piek, piekje rond lunchtijd. We weten niet waarom dat is. Stress dan... om de lunch te halen misschien. Ja, precies. <laughs> in de rij staan, je weet het niet. En in de loop van de avond wordt het steeds lager. En op zijn allerlaagst is dat echt rond middernacht. Tussen 0 uur en of 12 uur en 3 uur s'nachts. Echt op zijn laagst. Dan slaap je, als het goed is. En um, dat, het, het is tegelijkertijd ook een stresshormoon. Dus op het moment dat je iemand bloed gaat prikken. Het maakt dus uit of je om 8 uur ochtends prikt of om 1 uur s middags. Maakt enorm veel uit in waarde. En ook op het moment dat je iemand bloed gaat prikken, dat is voor sommige mensen een stressfactor. Dus dat kan al een piek geven op dat moment. Dus je kan je voorstellen dat je de relatie tussen stresshormoon cortisol en allerlei ziektebeelden. zoals overgewicht of depressie. we, weten, we denken dat er een relatie is, maar dat kon je tot voor kort eigenlijk niet goed onderzoeken. Als je teveel stresshormoon maakt eigenlijk, of, of steeds hebt. dan kan je bijvoorbeeld wat dikker worden of, of hart vaatziekten ervan krijgen. Nou, we weten van dit stresshormoon in het algemeen. wat de functie ervan is, dat het heeft allerlei reguliere functies in het lichaam. Zonder stresshormoon kan je überhaupt niet leven, want het heeft gewoon ook basaal, heeft dat cortisol allerlei functies, zoals je vetstofwisseling, je suikerstofwisseling, je immuunsysteem wordt erdoor aangestuurd. En um, op het moment uh, dat het echt veel te hoog is, daar, een zeldzaam ziektebeeld kennen we daarvan, waarbij je bijnier of je hypofyse zorgt dat er veel te veel ongeluk, veel te veel cortisol is, ja, dan zie je dat mensen inderdaad met, met name hun buikomvang neemt toe. Uh, ze krijgen suikerziekte, hoge bloeddruk. Maar ook wat andere verschijnselen zoals spontaan blauwe plekken. De, spier, de spieren nemen af uh, van de armen en benen. En uh, ze worden depressief. Dat, dat is een zeldzaam ziektebeeld. Dat is iets wat niet zoveel voorkomt. Maar uh, nu, doordat we in het meten, kunnen we ook kijken... van hoe, zit die, hoe zijn die gradaties als je niet zo extreem een extreme ziekte hebt... maar binnen normaal... Hoe zitten dan de mensen die net wat hoger zitten in hun stresshormoonniveau, hoe zitten die ten opzichte van mensen die veel lager zitten? En daar is waar haar onderzoek een uitkomst biedt. Want hoe gaat dat? U neemt bijvoorbeeld van mij nu, nu één haar, twee haren en een hele pluk. Ja, we hebben eigenlijk een klein plukje hebben we dan nodig. Dus één haar is op dit moment niet genoeg. We hebben uh, toch wel ongeveer rond de 100 haren nodig. Die nemen we af van het achterhoofd. En um, waarom het achterhoofd? Ja, daarop he, met allerlei validatiestudies weten we dat daar de concentratie het meest stabiel is. En uh, hebben we hebben allerlei laboratoriumtechnieken om dan uiteindelijk dat stresshormoon uit het haar te extraheren en dan te kunnen, kunnen meten. Daar gaat nog een heel proces aan vooraf. Het is dus niet, je legt hem onder de microscoop en ziet... oh, wacht even, in november had ik bijvoorbeeld enorm zwaar last... van uh, de drukte, kerststress misschien. Nee, klopt. Op dit moment nog niet. We werken aan allerlei nieuwe technieken... om het nog steeds weer makkelijker te maken. Op dit moment is het echt een kwestie van helemaal fijn knippen... en met allemaal methanol-extracties in het laboratorium allemaal technieken toe te passen. Op zich niet de hogere wiskunde, hoor. Maar het is wel nog even een bewerkelijk proces. En um, tot hoever kun je dan terugkijken? Ja, dat... dat hangt eigenlijk gewoon af van de lengte van het haar. Het blijkt dat als je um, in, uh, bij mensen, we hebben op een gegeven moment een proef gedaan uh, met een kleine groep vrouwen met lang haar. Uh, het waren 27 vrouwen met allemaal heel erg lang haar. En dan hebben we gewoon gekeken van kan je het een paar jaar terug ook nog meten. Want zeg maar haar groeit gemiddeld 1 centimeter per maand. Dus door één klein plukje haar af te nemen en je verknipt het bijvoorbeeld per centimeter. Dan kan je per centimeter de stresshormoon uh, meten. En een gemiddelde waarde per maand krijgen. En dan kan je exact zien in welke maand was iemands cortisolniveau. Je krijgt eigenlijk gewoon een blauwdruk. Ja, klopt. Eigenlijk een beetje als de ringen van een boom, dat je, dat je in de tijd terug kan kijken hoe iets was. En zo vonden we eigenlijk toen bij die proefstudie, dat, dat, dat, dat was toen nog helemaal geen psychologische studie, maar het viel ons toen wel op dat er een bepaalde vrouw was die in november van het jaar daarvoor, eh, of tenminste het centimeter die daarmee overeenkwam die had toen een echtscheiding doorgemaakt. En die had een enorme piek in die maand. Uh, of in die drie maanden, moet ik zeggen, had zij uh, zitten. En ook in mei van het jaar later was een ander meisje van 18... die had ook een enorme piek. En die had net eindexamen gedaan in die maand mei van dat jaar. Dus dat, dat waren de eerste aanwijzingen. Dat we dachten van, hey, je kan inderdaad toch ook grote levensgebeurtenissen... die stressvol zijn, terugzien in het haar. Als mijn haar wat korter is. Uh, ik denk dan even, nou, elke maand één centimeter. Dus laten we dan 12 centimeter aanhouden, zeg maar, om, om een jaar terug te kijken. Wat als ik eigenlijk gewoon elke nou ja, drie weken misschien wel de tondeuzen over mijn hoofd haal? Wat gebeurt er dan? Kunt u dan ook nog iets terugzien? Of is dat heel beperkt? Ja, ja je, je kan dan in principe van elke keer het, het, het drie centimeter plukje. Want als je elke drie maanden zou, uh, zou afscheren, bijvoorbeeld. Dus, uh, elke drie weken is een beetje heel kort. Het, ja. uh, uh, het is echt een wat robuustere meting over wat langere periode, uh, Maar ja, dan, dan zou je dat wel met elkaar kunnen vergelijken. Het is wel heel belangrijk om op exact hetzelfde plekje dan uh, terug te kijken. Uh, hetzelfde plukje wat daar dan groeit. Dus liever doen we, uh, bijvoorbeeld lang haar, dan één knip. En met die ene knip een tijdlijn maken en terugkijken in de tijd. Nu noem je al twee stressmomenten, een echtscheiding en een eindexamen... Um... Zijn dat de enige vormen van stress die je een beetje ziet... op het moment dat mensen bijvoorbeeld in het nauw komen of iets moeten presteren? Nee, eigenlijk is stress een heel breed begrip. We denken vaak meteen aan, aan psychische stress, hè, zoals die grote levensgebeurtenissen. Maar het lichaam maakt eigenlijk geen onderscheid... tussen lichamelijke stress en psychische stress. En lichamelijke stress is bijvoorbeeld een hele flinke griep, een infectie. Dat, dat is een stressor voor het lichaam. Maar ook bijvoorbeeld een marathon lopen of, of heel veel marathon, de training daarvoor. Dat is fysiek zwaar en dat is ook voor het lichaam, krijg je exact dezelfde biologische stressreactie. Dus in het haar uh, zie je eigenlijk dan geen onderscheid tussen bijvoorbeeld een marathon of uh, een echtscheiding? Klopt, klopt. Er in, is in, in, in, dus ook Duits onderzoek gedaan, wat ook aantoont dat marathonlopers heel hoog in hun haarcortisol zitten. Dat halve marathonlopers ook nog hoog zitten, maar wel iets lager dan de hele marathonlopers. En bijvoorbeeld mensen die 10 kilometer lopen, die zitten een fractie hoger dan mensen die geen marathons lopen of geen lange afstandslopen doen, maar die zitten net ietsje hoger. En. Uh, ja, je weet ook bij de extreme marathonlopers, die mensen die, die voor het lichaam is dat toch echt wel stressvol. Vrouwen die gaan bijvoorbeeld niet meer menstrueren. En dat is ook een teken dat, dat het lichaam even gas terugneemt van even overleven, zeg maar. Dat is anders natuurlijk voor 10 kilometer lopen. Ik wil absoluut, dat is alleen maar gezond natuurlijk. Kan dat het onderzoek ook beïnvloeden? Als u echt dat onderzoek wilt doen tussen de relatie, een hoge cortisolspiegel en bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, depressie, obesitas en dan tegelijkertijd ook weten dat er um, ja, een soort lichamelijke stress kan zijn. En ja. Verkroebelt dat? Nou, We hebben op dit moment inderdaad uh, juist die relatie met obesitas... en hart- en vaatziekten hebben we ook onderzocht. En wat we daarbij vonden is dat bijvoorbeeld mensen die ooit een hartinfarct... of een herseninfarct, of, dus echt lijden aan hart- en vaatziekten... daar events van hadden doorgemaakt... dat die uh, veel hoger zaten in hun haarkortisol. Echt, in, uh, uh, die hadden mensen met het hoogste kwartiel haarkoetsel hadden een factor van risicoverhoging... van drie keer zo hoog risico op hart- en vaatziekte. Dat is eigenlijk in dezelfde orde als het traditionele risicofactor... van hoge bloeddruk, hoog cholesterol. He, dat dat stresshormoonniveau zit ongeveer in dezelfde orde. Dus dat was een hele interessante link tussen stress en hart- en vaatziekten. Dus dat zie je dat dat stresshormoon kennelijk toch een rol uh, kan spelen daarin. Um, maar wat, wat je niet weet, is, van, is dat dan door psychische stress... Of is dat doordat iemand bijvoorbeeld zijn, hè, de, de, je bijnier of je hypofyse... dus een kliertje wat allerlei aansturende ja. hormonen maakt, of die gewoon harder afgesteld staan? Dat hebben we niet onder. Dat is een tweede fase die we nu moeten onderzoeken. Of dat uh, psychisch stress is, of gewoon iemand die gewoon een hoger stresshormoonniveau van zichzelf heeft. Dus nog iets dieper eigenlijk in die hele ja, blauwdruk duiken om te kijken: ja. hé, hey, waar zit eigenlijk de oorzaak precies? Ja. Nu zijn er ook mensen die zeggen, um, ik gedij enorm goed bij stress. Ik heb stress nodig om goed te kunnen functioneren. Ja. Zijn die mensen per definitie ongezonder? Nee, ja, het, het is wel grappig, want sowieso stress, acute stress is natuurlijk heel goed eigenlijk. Op het moment dat je een examen moet doen, hè, op dat moment gaat je hartslag omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, hè, je bloeddoorstroming is goed, hersenen functioneren beter, goed voor je geheugen. Dus acute stress is natuurlijk eigenlijk heel goed op dat moment. We moeten niet alleen maar negatief doen over stress, het is functioneel. Ook ontstekingen worden door afgeremd. Hè, daardoor wordt, daarom wordt bijvoorbeeld als het middel prednison ook heel veel toegepast voor allerlei ziekte waarbij een uh, ontstekingsfactor uh, een rol speelt... Um maar uh, sorry, ik ben even dit vraag Nou, kwijt, uh... Mensen die echt zeggen van um, ik, ik, ik kan eigenlijk alleen maar functioneren als ik een beetje stress heb. Ik moet die druk voelen. Um, ja, nou, ja, die we... hebben dan wel een steeds hogere spiegel. Um, kan ik me zo voorstellen? Zo'n hogere cortisolspiegel. Die uiteindelijk dan misschien kan leiden tot die ja. hart- en vaatziekte ja. of obesitas. Ja. Nou, Wat misschien goed is om daarin te nuanceren. Is dat de gevoeligheid voor dit stresshormoon cortisol. Dat dat heel variabel is in de, in de bevolking. We hebben in het verleden al een aantal genetische variaties. Gevonden, waarbij bijvoorbeeld ongeveer 10% van de bevolking... blijkt heel ongevoelig te zijn voor hun stresshormoon. En dat betekent dat zij gemiddeld hogere spiegels nodig hebben... om hetzelfde effect te bereiken. Dus die zullen rondlopen met een hoger, uh, hoger uh, hogere spiegels, maar die zullen daar best heel goed juist gedijen. Sterker nog, die mensen die 10% van die bevolking die die genvariant draagt... Hè, die komt dus heel, net zo goed als bruine ogen of blauwe ogen komt dat voor. Ja, Die mensen die, die, die leefden langer, werden niet dement... werden lang en, en, en slanker, allemaal gemiddeld, meer spiermassa. Dus heel gezond profiel, alleen een hoger risico op depressie. En omgekeerd zijn er mensen die juist hypergevoelig zijn... relatief uh, voor dat stresshormoon. Dat bij zijn er minst of mensen... geringste dan al helemaal eigenlijk in een soort stand schieten van... Oh help. Nou, je hoeft het niet per se misschien psychisch bij ze te zien... maar hun lichaam reageert hypergevoelig. En dat uit zich ook. Dat je, dan vonden we ook bijvoorbeeld associaties tussen die genvariant... Uh, en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een dikke buik... en, uh, uh, en suikerziekte en hoge bloeddruk. Dat... dat, dat dat is het ook het chronische volg, uh, gevolg van stresshormoon. Hoe lang um, duurt het voordat u dat verband echt helemaal heeft blootgelegd? Want de, de, de zoektocht naar uh, het hoofdhaar um, heeft denk ik ook wel het voeten in de aarde gehad? Ja, nou, het, het, het is ook iets wat, wat, wat uh, al eerder bekend was, met name kwam... het kwam oorspronkelijk eigenlijk uit, uit uh, de paardenraces in Frankrijk... waar uh, paarden doping gebruikten bijvoorbeeld. Eh, dat ze uh, die sportpaarden doping gaven. En ja, dan, dan kon ze gewoon met paardenharen meten... van wat waren de steroïdhormonen anders bij die paarden. En in dierenrijk wordt het al, al langer gebruikt. En ja, bij de mensen kan je dat dus ook heel goed meten. Wat dat betreft is het, is het niet heel... Uniek, ja, de toepassing nu uh, is, is allemaal uh, gebeurt nog niet heel erg veel... maar het komt steeds meer en meer. Maar ja, de toepassing is, is gewoon ook heel breed wat je ermee kan doen. Het is nu eigenlijk de uitdaging om het zo toe te spitsen... dat je echt dat verband kan blootleggen en kan zeggen... hé, hey, um, dit kunnen we bijvoorbeeld ondervangen. Als we weten dat iemand dan en dan een, een piek heeft... en ook dat bijvoorbeeld ontwikkelt, die ziekte... dan kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat er een behandeling wordt... Ja, ja. gemaakt of eigenlijk bedacht, die zorgt dat die personen ja. niet meer ziek worden. Nou precies, dat is echt wel waar we in de toekomst naartoe willen. Bijvoorbeeld in het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam... wat we hebben opgericht als een academisch obesitascentrum. Daar kijken we ook naar een in individu... van wat is de reden dat iemand uh, overgewicht heeft ontwikkeld. En bij sommigen kan het inderdaad zo zijn... dat, dat uh, cortisol, dat voor een hele belangrijke rol erin speelt. En als je dat verband nog beter kan blootleggen... en ik heb het, de eerste aanwijzing die ik allemaal zie, dat, dat gaat echt wel die kant op dat voor sommige mensen dat heel belangrijk kan zijn... dan je, heb je daar inderdaad een heel goed aangrijpingspunt omdat je bijvoorbeeld medicatie kan geven wat, wat daarop aangrijpt... of misschien wel stressreducerende therapie, als dat de factor is. En dat kan uh, van alles zijn. Uh, mindfulness, uh, een glaasje wijn drinken met je buren, noem maar op. Maar het, het, uh, ook op depressiegebied um, zijn we aan het kijken. Van, we weten al veel langer van, er is een relatie tussen stress en depressie... Dat precies hoe, hoe dat zit weten we niet precies. En dat stresshormoon, er zijn talloze studies van het is afwijkend. Maar dat wordt elke keer met ingewikkelde testen gedaan. Nu met hoofdhaar gaan we ook kijken. Van, nou, hoe zit iemand's stresshormoonniveau? Nou, vlak voor bijvoorbeeld zo'n depressieve episode uh, begon. Zat iemand juist bijvoorbeeld extreem laag of extreem hoog? En je kan je voorstellen, stel dat iemand blijkt extreem laag te zitten, misschien kan dat leiden tot therapieën... dat je het gewoon aanvult. Dat kan je gewoon als tabletje kan je dat toedienen. En omgekeerd, als iemand extreem hoog zit... zou je dat inderdaad ook weer omlaag kunnen brengen... met wat allerlei uh, therapieën die je erop af kan stemmen. U heeft nog een uh, hoop plukjes hoofdhaar nodig, denk ik. Ja. Geverfd haar overigens, mag dat ook? Dat mag wel, maar dat uh, geeft wel een iets lagere uitslag. Dus daar hebben we aparte normaalwaarden voor. Kijk, uh, hartelijk dank, uh, Lisbeth van Rossum. Internist en endocrinoloog aan het Erasmus MC. Bijna half twaalf. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. E. In de Oostenrijkse wintersportplaats Leg wordt overmorgen... tijdens een bergmis stilgestaan bij het overlijden van Prins Friso. Donderdag is het Maria Hemelvaart, een belangrijke feestdag in Oostenrijk. En daar worden er in de lucht missen gehouden. Volgens de burgemeester van Leg is een bergmis... een waardige manier om Friso te herdenken. Het Israëlische leger heeft een raket uit de lucht geschoten... die onderweg was naar de badplaats Eilat bij de grens met Egypte. Radicale moslims in de sinaï woestijn zeggen dat zij de raket hebben afgeschoten. De raketaanval is een reactie op de dood van zeker vier militanten in de Sinaï... gezegd wordt na een Israëlische aanval. En in Roemenië is het proces over de kunstroof verdacht. Dat hebben de rechters bij het begin van de rechtszaak in Boekarest besloten. In de zaak staan vijf verdachten terecht voor de, doof, de, rood, de roof van zeven schilderijen... uit het kunsthal in Rotterdam in oktober. De zesde verdachte is nog voortvluchtig. En de kans bestaat dat een deel van de doeken is verbrand. Op 10 september gaat het proces verder. Dat zijn de hoofdpunten. Ja.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 Als je door Nederland rijdt, dan kom je heel veel opvallende plekken en gebouwen tegen. Onze verslaggevers razen dagelijks langs bijzondere bouwwerken, lichtmasten, stadspoorten en haven en vergezichten. Maar ze staan er dan meestal niet bij stil. Deze zomer doen ze dat eens wel. Vandaag een blik vanaf de A27 op de Uithof bij Utrecht. Eigenlijk gewoon een hele stad vol studenten, maar ook een proeftuin voor architecten. Verslaggever Jan Peels laat zich rondleiden door Liesbeth van der Pol, architect en voormalig rijksbouwmeester. Als je over de A27 bij Utrecht rijdt, heb je de neiging om richting de dom te kijken als zijnde stadsgezicht. Maar als je de andere kant in kijkt, vanuit Hilversum gezien naar links, dan zie je daar een enorm gebouw staan. Universiteit van Utrecht staat erop. Dat is toch eigenlijk ook een soort van stadsgezicht, hè Lisbeth? Dat is een hele stad. Hier uh, werken en wonen honderden studenten, duizenden studenten. En uh, je moet het zien, dat is een hele stad. Een hele bewegelijke stad. En een, een zich ontwikkelende stad. Want als we om ons heen kijken... Een, een mengeling aan allerlei grote gebouwen die er staan. Ik zie allerlei kleurtjes. Nou, wat heel goed is hier geweest... is men heeft hier een masterplan laten maken door OMA in de tijd. En dat is ontzettend goed bewaakt door een arts... Die heeft dat op zich genomen om daar als supervisor echt voor te waken. Een soort wegenplan waar allerlei gebouwen aan zouden moeten komen. Eigenlijk wat hij zei, je hebt een soort binnenstad en je hebt een uitlopers daarvan. Die leggen we en dat lijnen we goed op. We maken, hè, dat zie je hier ook. Dat is hier echt een allee met bomen. En hier is het gezellig, hier is de stad. Daar moeten mooie, grote, stevige gebouwen aan. Die worden stuk voor stuk als super, super uh, architectonische statements gebouwd door de beste architecten. Ja, want veel, dat veel mensen niet weten. Dit is eigenlijk een soort proeftuin voor uh, moderne architecten ja, in Nederland. Absoluut. Noem absoluut. eens wat. Nou, Wil Arets heeft hier zijn bibliotheek, we staan er hier voor, uh, uh, gebouwd. Dat is een, echt een, een masterpiece uh, van hem. Maar Rem Koolhaas zelf heeft hier een auditorium gemaakt. Dat staat even verderop. NL-architects hebben hier vlakbij een soort prachtige speelkooi... met een, met een, uh, met een auditorium eronder gebouwd. En dat gekleurde oh, gebouw, maar waar Lies dat? Marlies mijn beste vriendin, die heeft hier een prachtig studentenhuisvesting. Moet je kijken... Tussen al die kleuren zitten de ramen van die units uh, min of meer verborgen. Oh, dat is een woontoren? Oh, dat is een woongebouw. Er zitten, Ik weet niet hoeveel, maar heel veel studentenunits uh, zitten daarin. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig als je daarin kan wonen. En jezelf hebt ook een bijdrage geleverd aan dit hele trein. Nou, dan moeten we een beetje een hoekje in, helemaal aan het einde. Als ik het beschrijf, het is een grote bonk roestig staal... Waar je zes grote schoorstenen op hebt gezet. Wat, wat is het? Het is een warmtekrachtkoppelingscentrale. Maar het is ook een soort landschappelijk object. Dit is een gebouw rondom zes machines die elektriciteit maken. Maar aan de buitenkant is het natuurlijk ook, het staat aan de rand van die stad. Het is bijna de uitzwaai van, dat, van die centrale stad naar de overgang naar het landschap. Het ziet er prachtig uit als je het ervan houdt natuurlijk. Maar had je niet liever zo'n zo zo gebouw gemaakt? Zoals als al die andere architecten hier hebben neer kunnen zetten, ik ben heel trots op het gebouw. Laten we eens even gaan kijken. Wat een prachtige deur, trouwens. Ja, de deur is ook van uh, kortenstaal. Het is natuurlijk een hele zware deur. We wilden met die deur natuurlijk ook uitdrukken... dat je echt een uh, machinekamer binnentreedt. Dus uh, ja, de, de... de... enorme grote grepen zitten erop van koper en een deur... nou, echt drie, vier meter hoog misschien wel. Ja, het is een, uh, het is een stalen deur met een, uh, met een koperen handvat. Hè, want dat is fijn aan je handen. Is, uh, koper is fijner dan staal aan je handen. En uh, ja, daarmee gaat hij ook op slot. We hebben zelfs het hele slot ontworpen. Het is echt een mechanische... Uh, een mechanische sluiting. Het ziet er heel industrieel ja, uit ook, hè? Klinkt dicht gaat, ja. ja u kijkt meteen degene aan die hier elke dag die deur moet openen. Ja, Lloyd Bloem? Ja, daar begint het. Uh, iedere ochtend begint het daar. We hebben er wel een kleine modificatie aan, aan uitgevoerd... Uh, zodat er een uh, elektronisch sluitsysteem op zit. Oké, okay, niet meer dat handwerk, nee, echt... Nee, uh, uh, ja, precies, met een elektrisch slot. En uh, ja, vervolgens moeten we natuurlijk de grote, zware deur... wel uh, met, uh, met wat mankracht uh, open zien te krijgen. Nee, oh, dat is zo. Dat, dat blijft nog steeds uh, echt uh, de mankracht. Ja, want uh... het is uh, de loodzwaar staal, neem ik aan. Ik zou nog niet weten wat die uh, wat die weegt, maar uh, het is een aardig sleur. U uh, heeft ja. het allemaal moeten berekenen. Nou, hij is door een scheepsbouwer is het gemaakt, hè. dus dit is ook niet meer een gebouw wat je gewoon aan een normale aannemer uh, die stenen stapelt uh, kunt overlaten. Dit is echt een stukje scheepsbouw wat hier staat. En nu kunnen we dus ook even naar binnen, wat normaal gesproken eigenlijk nooit kan. Nee, in principe kan dat niet, want het is uh, eigenlijk, uh, ja, mogen alleen bevoegde personen naar binnen natuurlijk. Maar omdat ik er vandaag bij ben, uh, kan het onder begeleiding, uh, kunnen we het even bezichtigen. Dank u wel alvast daarvoor. Ja. Nou, top naar binnen. Wat als eerst opvalt is dat het helemaal beschilderd lichtblauw is. Heeft dat een reden? Ja, dat is uh, omdat het natuurlijk een uh, gebouw is uh, waar machines staan. Uh, waar we toch vaak met, uh, met olie te maken hebben. En uh, ja, daar is natuurlijk een of dicht, uh, dichte vloer uh, voor vereist. De kleur blauw, uh, zoals we het hier, uh, hier aantreffen, weet ik niet wat de reden van is. Maar het ziet er in ieder geval lekker fris uit. Uh, ruwe bolster, blanke pit. Dus uh, van buiten is dit een roestbruin gebouw. Wat kracht uitstraalt, en straalt echt als een Motorblok in het landschap staat. Maar van binnen uh, wilden we hem echt als een oester open doen. En uh, is hij dus dat lichtblauw. Dat... Blauw, een beetje ja. jongetjesblauw hè? Uh, Babyblauw hè? Ja, babyblue, ja. Ja, ja, ja, correct. Nou, wat we hier dus eigenlijk doen, is. Uh, hiervoor zorgen we dus de energieopwekking voor, de, uh, voor het universiteitstrein hier. Alle dus. gebouwen? Uh, in principe alle gebouwen. Maar wat we hier dus doen, uh, om het even goed uit te leggen, is dus uh, we hebben hier warmtekrachtkoppelingen krachtkoppelingen staan. Uh, er zijn uh, grote gasmotoren die uh, draaien op aardgas dus. Nou, er zit een uh, grote dynamo achter waar we dus elektriciteit mee opwekken. En de warmte die dus van de motor afkomt met de uitlaatgassen, daar gebruiken we dus uh, voor om de, de gebouwen op te warmen. We horen die gasmotoren op de achtergrond flink ronken. Ja, klopt. Waar is uw werkplek? Uh, het hele gebouw eigenlijk. Het hele werkgebouw? Oh, okay. Ja, het hele gebouw. Dus je loopt de hele dag in die herrie, om het zo maar te zeggen. Nou, eigenlijk een beetje wel. We hebben hierboven nog een controlekamer... waar we dan onze, onze kantoor gedeeld hebben, zeg maar. Waar we dan met minder herrie uh, toch wel kunnen vertoeven, zeg maar. Nou, uh, we zijn nu bij, het, uh, bij de ruimte waar de, waar de acht graad in staat. Nou, waar het echte werk gebeurt, ja. het echte werk gebeurt. En even om een idee te geven van hoeveel herrie het nou daarbinnen is... ga ik de deur even een stukje open doen. Even kijken, daar komt hij. Er staan enorme aggregaten te draaien. het lawaai. Precies. jongen, je zult hier maar moeten werken. Ja, het is ongekend. Hè? Maar zonder gehoorbescherming uh, is het niet uit te houden. Maar met goede gehoorbescherming dan, uh, ja, dan is het uit te houden om daar even binnen te zijn. Heeft u veel collega's? <laughs> Eigenlijk best wel weinig. Ja, mensen Helemaal willen op... niet hier werken? Nou, uh, nou, in zoverre niet willen werken. Het is toch wel een stukje speciale techniek zeg maar die hier is en het is natuurlijk best wel belastend lichamelijk uh, je hebt veel herrie veel warmte uh, zeker in de zomer natuurlijk want de ruimte zelf wordt natuurlijk wel met buitenlucht gekoeld ook uh, maar als het buiten 30 graden is zuig je ook 30 graden mee naar binnen dus en op een dan gegeven moment wordt het hier al snel uh, tegen de 50 waarschijnlijk precies en dan gaat de temperatuur heel erg oplopen en uh, nou goed uh, het gebouw is natuurlijk ook helemaal van staal als staal eenmaal opgewarmd is blijft hij ook altijd nog nawarm dus als de zon al onder is hou vol ik hoor het al Precies. Aan de buitenkant is het een al strak en heel rechte lijnen. En als je dan hier binnenkomt, het is hoekjes en gaatjes en uh, staal en allerlei rare vormen en trapjes. Nou, het is, het is minder raar dan je denkt. In feite is het een gebouw wat om zes machines heen gebouwd is. En die machines vereisen allerlei filters en schoorstenen en die vereisen een eigen dichte kooi. Dus er staan hier eigenlijk zes gemetselde dichte kooien waarin de machines zitten. En daaromheen is die stalen huid geplaatst. En tussen die... Kooien en die huid zitten natuurlijk allerlei soorten pijperijen, filters, nou ik zei het al. En wat doet het gebouw nou? Eigenlijk doet die buitenhuid niks anders dan dat geluid, dat enorme geluid wat je hier hoort, binnenhouden. Hoe is het om in ja, haast een soort monument te werken? Heel erg leuk. ja. Ja, en uh, het, wat, het was zeker in het begin toen het er net stond. Uh, ja, wij zijn natuurlijk uh, hele technische mensen. Hè, wij kijken helemaal niet naar, uh, naar, naar architectonische Je uh, nee, het, zeg maar, het moet functioneel het zijn, met esthetiek, dat doet er niet toe. Hè? Nee, precies. Dus, dus we hadden echt zo van, uh, ja jeetje, toch wel met wat gemengde gevoelens kom je dan hier eigenlijk aan. Maar het is super imposant als je hier aankomt met. Wat met... waren dat dan voor gevoelens? Ja, een beetje, een beetje ja, misschien toch wel lelijk. Of misschien lelijk? Wel, ja, mooi van lelijkheid. Of, maar er ja, zijn heel veel mensen die hebben daar hun eigen mening. Hoe gaat u gewoon dus eigenlijk? Eigenlijk wel. Hè? Oh. Dus ik, ik heb ook uh, uh, uh, heel vaak een, een foto op mijn achtergrond van mijn telefoon of van mijn, van mijn computer. Toch dit, ja, toch wel aparte gebouw okay, staan. Dus eigenlijk. in al zijn lelijkheid heeft het ook zijn charme ja, en het, ja, het, het zit in uw hart ondertussen. Eigenlijk wel, ja. Had u dat verwacht? Nee, ja, het is gewoon een mooi stukje techniek wat hier staat, maar eigenlijk wat er, wat er omheen gebouwd is eigenlijk toch ook wel een heel mooi uh, ja, stukje kunst. En uh, ja, toch wel een technisch hoogstandje eigenlijk. Wat vindt u ervan dat u die technici zo in hart hebt kunnen raken? Ja, dat vind ik geweldig. We hebben ook steeds gedacht, we bouwen dit voor techneuten. Dus vandaar dat, hè, dus met, die, met die enorme schoorstenen en dat gevouwen staalplaat. We dachten, dat appelleert toch wel aan dat mannelijke gevoel van een mooi motorblok. Dat moet nog kunnen komen. Ik dacht aan... daar worden mannen warm van. Ja, dat moet goed kunnen komen. Komen. En nou ja, dat is gebleken. Ja, ja, ja goed, bij mij, bij mij in ieder geval wel. Er zijn natuurlijk uh, andere mensen die er heel anders over denken. Maar uh, mijn doet het zeker wat, absoluut. Ja. We lopen hier uh, langs een aggregaat. Aggregaat 1 staat er op het bordje. We komen dan bij een. Oeh! Het waait ook heel hard ineens hier. Ja, het was... ook Als de deur open gaat, dan tocht het enorm. Ja, precies. Dus er zijn boven natuurlijk ook aanzuigroosters. Waardoor als een motor gaat draaien, die heeft ze verbrandings, een verbrandingslucht nodig. Dus Waardoor dus eigenlijk in deze ruimte, nu voelen we niets meer, omdat het een grote onderdrukruimte is zeg maar. Maar zodra we dus ja, de cabine open gaan maken, dan voel je echt een luchtstroom vanuit hier naar, naar deze ruimte gaan. En hier kun je heel mooi zien de buitenhuid dat die los staat inderdaad van het gebouw. Oh. Gaat, gaat aan? Dat is een persluchtdroger. persluchtdroger gaat even aan. Dus dat je inderdaad in een aparte, holle ruimte zit... waar inderdaad al dat geluid dan ook blijft hangen, dat hoor je goed. Ja, heel, heel letterlijk. Hè? Zit je hier in de geluidsspouw...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 In ja. de schoorsteen is ja, dat? Ik, ik denk dat het uh, heel, voor, voor heel veel mensen fascinerend is om in dit soort beetje geheimzinnige, nooit ontdekte ruimte. En het is ook voor een architect geweldig om geheimzinnige, nooit te, of, ooit te ontdekken, ruimtes uh, te maken. Kunnen we ook nog op het scheepsdek? We hebben hierboven op die vloer waar die, uh, hoe heet het, die ventilatoren staan. Ja. Daar uh, hebben we ook een soort, soort klein terras aangelegd. Uh, helemaal van staal, kunnen we daar naartoe? Ja, daar kunnen we in principe wel naartoe. Uh, er komen uh, wel wat katterdampen naar buiten. En katterdampen zijn zeg maar, wat oliedeeltjes die dus, zeg maar, uh, door de overdruk zeg maar, uh, eruit gepest worden. Uh, maar dat is zo, zo ver verdund. We, we gaan niet meteen dood. Nou, daar gaan nee. we absoluut niet van dood. Dus, maar dan kunnen we zeker even kijken hoe dat eruit ziet. Dat is toch geweldig? Het is inderdaad net alsof u op uw schip staat met die enorme. Ja. De grote schoorstenen, uitzicht naar voren en naar achteren. Ja, ja het, is een, het is natuurlijk maar een machinegebouw. Maar ook een machinegebouw kan wel tot de verbeelding spreken. Ja. We zouden zo kunnen wegvaren richting Utrecht. Ja. Ja. Ik zeg volle kracht vooruit, maar is dit een gebouw voor de eeuwigheid? Nou, portentstaal gaat heel lang mee. Um, ja, ik, uh, niet voor de eeuwigheid. Dat denk ik niet, nee. Want de techniek schrijft voort. Ja, ja we kunnen... Wie weet mag, wat er over een tijdje voor je energie... Je we hopen dat we een andere energievoorziening krijgen... en daarmee weer zoveel vooruitgang krijgen... dat dit ding gewoon, uh, weet ik veel, dat gaststudenten hier wonen ook. Bij het oud ja. hè? <laughs> ik ben wel. <mal. laughs> Zij, Lisbeth van der Pol, architect en voormalig Rijksbouwmeester tegen verslaggever Jan Peels. Op de Uithof dus in Utrecht. En wilt u deze of andere stadsgezichten terugluisteren? Surf dan naar onze website gids.fm. En dan vindt u ook de prachtige plaatjes en filmpjes die onze verslaggevers hebben gemaakt. Me, myself and I. You, yourself and we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 You and en voor voor mij. wie mijzelf, en en van Shelby Lynn. Vara. De gids.fm ontvangen. Goedemorgen, Willem Frank de Nootje. Je gaat vandaag naar Nigeria. Vanwege een fenomeen dat jungle justice wordt genoemd, eigen richting. Wat in Nigeria regelmatig gebeurt, dat een dief of een zakkenroller wordt op raad betrapt. Dan vormt binnen no time wordt een, een soort van woedende menigte gevormd. Mensen die willen zo'n uh, zo zo dief of verdachte eigenlijk. Uh, ja, die wordt geslagen, die wordt, uh, die wordt soms zelfs in, in brand gestoken, gestenigd. En een van de meest gurdigmakende zaken van jungle justice en hoe dat ongelooflijk uit de hand kan lopen, vond vorig jaar in oktober plaats... in het dorpje Alou. En vier studenten gingen daar langs bij iemand die een van hen geldschuldig was. En nou, hoe het met de jongens afliep, werd door iemand met zijn telefoon gefilmd... en later op YouTube gezet. <tiedertijd> De, de beelden van dit voorval zijn, zijn echt niet voor mensen met een zwakke maag. Je ziet vier studenten op de grond liggen. Ze hebben geen kleren meer aan. Uh, ze zijn bebloed. Ze lijken te smeken, te smeken om hun leven. Er is, ze krijgen een, een, een band over hun hoofd getrokken. Dat heet daar necklacing. Uh, alsof ze een, een halsband omkrijgen. En dan worden ze in brand gestoken. En een van de jongens was de zoon van Chimwe Beringa. That guy now raised an alarm. Armed I'm robbers, I'm robbers, broad daylight. Ah. -ah. You will take off immediately you hear I'm robbers, I'm robbers, but they were like harmless innocent kids. Ja, deze moeder vertelt hoe het, hoe het zo heeft kunnen lopen. De schuldenaar eh, die maakte een hele hoop stampij. Die beschuldigde die, die studenten ervan dat ze, dat ze hem kwamen beroven. Gewapende overvallers, riep hij. Eh, want als, als dat gewapende overvallers waren geweest... dan had hij toch moeten vluchten, eh, zegt deze moeder. Maar haar zoon, die drie vrienden, die studenten... dat waren ja, onschuldige jongens. Ja, even naar Nederland vertaald. Uh, in het geval van een gewapende overval uh, zou je hier direct de politie bellen. Maar dat doe je dus niet in Nigeria. Nee, want ja, de politie daar heeft een, een, een hele slechte reputatie. Onder de bevolking is er nauwelijks vertrouwen. Uh, de politie wordt gezien als, als incompetent, als corrupt en soms ook zelfs medeplichtig aan criminaliteit. Dat zegt Eric Gutches van Human Rights Watch. Nigerian police have failed to crack down on violent crime in uh, especially in southern Nigeria, which in many cases, communities have turned to mob justice or formed vigilante groups who carry out summary executions of criminal suspects. Volgens deze deskundige van Human Rights Watch heeft, faalt de politie, vooral in, in zuidelijk Nigeria, bij de aanpak van, van zware criminaliteit. Ja, en het heeft bij lokale gemeenschappen ertoe geleid dat ze dus het recht in eigen hand nemen en dat ze ook burgerwachtgroepen oprichten die verdachten op straat executeren. Maar tien maanden geleden ging het dus zo dat er vier onschuldige studenten werden vermoord. Heeft dat dan nog iets te weten? gebracht? Ja, best wel wat. Die beelden die gingen de hele wereld over. Nigerianen in, de, in het buitenland werden erop aangesproken op deze barbaarse daad. De, de kranten, de commentaren, opiniepagina's, die stonden er vol mee dat uh, dat eigenrichting, dat dit soort jungle justice helemaal niks met, uh, met, met, met gerechtigheid te maken heeft. Veel kritiek ook op de Nigeriaanse politie die steeds faalt. En blogger uh, Oké Chukwu Ofili die begon een online petitie om eindelijk eigenrichting op te laten nemen in de strafwet, want dit staat er niet in. En uh, hij wil dat daders echt vervolgd kunnen worden voor Jungle Justice, maar ook uh, de omstanders... die niets doen om zo'n linkspartij te voorkomen. En is de wet inmiddels aangepast? Die is uh, door de Senaat uh, weggestemd, uh, want uh, de Senaat vond... dat het niets nieuws zou toevoegen. Daar zit misschien ook wel wat in, want wat is gebeurd... na die, uh, uh, na die vier moorden zijn dertien verdachten gearresteerd... onder wie zelfs een man die in de tijd in dienst was als politieagent. Die dertien moesten de begin deze maand voorkomen. Vijf van die verdachten staan niet terecht wegens moord zoals de rest. Maar omdat ze daarbij stonden en niet hebben hebben ingegrepen, niet hebben geprobeerd te voorkomen... Om, uh, dat, die, dat die jongens werden vermoord. En juist om zulke mensen aan te spreken, zulke omstanders... is onlangs een uh, campagne van start gegaan. Don't walk away. He, die is dan gericht op mensen die zoiets zien gebeuren... Uh, dat een linkspartij op het punt staat te beginnen... en nou ja, die normaal gesproken zouden weglopen. En die worden nu dus aangesproken om iets alleen te alleen doen. Die kijken alleen maar toe dan, Die kijken alleen maar toe. En uh, een video van de twaalfjarige Samuel uh, moet die mensen overtuigen. Samuel werd zeven jaar geleden het slachtoffer van Jungle Justice. What? What your name? Samuel. Samuel. How old are you? So, where are you living? living, for, in. living, for, in. living for, in. What about the baby? That er was een, een, een filmmaker was er in de buurt, die zag het gebeuren. Uh, deze jongen, die Samuel, die werd in Lagos, werd belaagd door een woedende menigte. En die filmmaker kon hem nog net een paar minuten spreken... voordat hij werd afgevoerd door die menigte. En wat had Samuel dan uh, gedaan om deze meute op zijn nek te krijgen? Nou, dat is waar die filmmaker uh, probeerde achter te komen. Wie die Samuel precies was. Een ja, straatschoffie, wat er precies was gebeurd. Hij sprak ook een paar mensen in die menigte aan. He, van, nou, wat, wat, wat is er gebeurd? Wat is de beschuldiging precies? En het verhaal ging dat Samuel bij een school had geprobeerd... om een kind te ontvoeren. Nou, dat. Het is allemaal heersee volgens die filmmaker. De meute was alleen maar bezig om Samuel te lynchen. Ja! Nou, Die video, daar, daar blijft hij samen al volhouden dat hij onschuldig is. En nou, die menigte die sleurt hem mee, hij wordt vastgebonden en, en in brand gestoken. Nou, die, dit, is, dit gebeurde zeven jaar geleden. Nou, en, en dit filmpje, uh, deze gebeurtenis, die staat centraal in de Don't Walk Away campagne. En talloze prominente Nigeriaanse acteurs en artiesten die hebben zich hier al achter geschaard. Op die website stromen de steunbetuigingen binnen van geschokte Nigerianen. En ik had gisteren nog even contact met die blogger, Oketsuku O'Fili. En volgens hem moet alles eraan uh, gedaan worden. Om Nigerianen bewust te maken, he, om ze te laten zien wat daar gebeurt, dit soort toestanden. En hij zegt, onze regering is niet bereid om in te grijpen, dus moeten we het zelf maar doen. Dankjewel, Willem Frank de Noot. Vara. Radio 1. De gids.fm. Hoeveel ijsvogels zijn er dit jaar in Nederland? In Vroege Vogels was afgelopen zondag een tussenstand te horen. De naam ijsvogel doet vermoeden dat de vogel van strenge winters houdt... maar dat is helemaal niet zo. Want ligt er zwinters veel ijs, dan sterft meestal driekwart van de vogels... omdat ze gewoon geen visjes kunnen vangen. De ijsvogel dankt zijn naam aan zijn fabelachtige blauwe kleur. En bij vroege vogels noemen ze hem wel de blauwe flits. Joost Huizing is met ij ijsvogeldeskundige Jelle Hardig... naar een broedplek gegaan in de buurt van Weesp. Mooi mooie is dat je hier een redelijk hoge oever hebt...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 En dan moet je niet te veel moeite willen doen. Je weet gewoon dat er gebroed wordt. Je kan ze toch niet allemaal zien. Het kunnen er wel zes zijn, dat is een beetje gebruikelijk. Maar dat vind ik ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat er gebroed wordt, omdat een Brussel tot een goed einde komt. En waarschijnlijk vliegen die nu hier rond. Paar maar die uh, jagen gelijk die jongen weg na een paar dagen. Gezellig. Ja, zo van uh, eigen benen maar staan. En uh, geen concurrenten uh, wat betreft vis. En dan beginnen ze dus uh, heel snel weer opnieuw. Hoeveel broedparen heb je dit jaar? Nou, in Gooi en zijn ik zei er in ieder geval acht. Wat we weten. En... Wacht, wacht, wacht even, ik kan me herinneren dat je er hier 60, 70 had. Ja, ja, in het topjaar 2008 hadden we hier 71 paar. Toen hadden we, ik geloof, 11 of 12 uh, hele zachte winters achter elkaar gehad.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 Als je bijvoorbeeld vijf, zes zachte winters zou krijgen... Nou dan kan je hier in de regio van acht van paar bijvoorbeeld weer groeien naar twintig, dertig paar. Dat zou al heel mooi zijn, want de broedplekken zijn er. Ik bedoel, er zijn er genoeg hier. In het topjaar 2008 waren er duizend broedparen van de ijsvogel. Vorig jaar nog maar 125 en dit jaar waarschijnlijk nog iets minder. Jelle Harder verwacht net iets boven de honderd dus van die ijsvogel. Wat is er nog de moeite waard op televisie vanavond? Nou, de documentaire live over primaten. Deze hoogontwikkelde zoogdieren bouwen samenlevingen... waarin communicatie van levensbelang is. En waar doet me dat dan weer aan denken? Ja, natuurlijk, aan onszelf, de mens. Om half negen kunt u zien hoe orang oetangs en gorilla's... bijvoorbeeld met hun jongen en familieleden communiceren. En bent u een dolende dertiger, kijk dan vooral naar Ik Kom Bij Je Slapen. Daarin laat Manuel Venderbos dertigers al couchsurfend zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dus dan ga je bij iemand anders op de bank slapen, afijn. Het is een bijdrage van de EO aan TV Lab, de proeftuin voor nieuwe programma's. De hele avond te zien op Nederland 3. En Ik Kom Bij Je Slapen is dan om tien voor half elf. En wilt u de afloop van de Tweede Wereldoorlog zien? Om tien voor twaalf is op Nederland 2 de slotaflevering van Apocalypse. Een documentaire serie over die oorlog. Vanavond dan de naderende overwinning, het Ardenne offensief Volg ons ook op Twitter, want dit was de Gids.fm voor het laatste nieuws. En discussieer mee op onze Facebookpagina, de Gids.fm. Na het nieuws op deze zender kunt u luisteren naar Lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar de Gids.fm.